Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pakketbezorger moet de cel in omdat hij een man doodreed. De bezorger reed met zijn bus op hoge snelheid een woonwijk in Wiegen in. Toen een man daar opmerkingen over maakte en een foto nam van zijn kentekenplaat... reed de bezorger op hem in en meerdere keren over hem heen. Volgens de rechter gebruikte de pakketbezorger zijn bus als wapen. Gelet op de uiterlijke verschijningsvormen van de feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel... ...dat u daadwerkelijk de bedoeling had om het slachtoffer van het leven te beroven. De pakketbezorger moet zeven jaar de cel in en krijgt tbs-behandeling. Alle studentenkamers van een flat in Leiden krijgen eindelijk airco. Studenten klagen al jaren over de bloedhitte. De flat is zwart geschilderd en bestaat uit prefab-woningen die als blokken op elkaar zijn gestapeld. Het gebouw houdt veel warmte vast en daardoor is het er in de zomer binnen soms wel 40 graden. In het Groningse dorpje Scheemda heeft de brandweer er alles aan gedaan om poes Odi uit de boom te krijgen. Maar de brandweerladder was te kort. Voor de hoogwerken was geen plek. En ook met de brandweerspuit lukte het niet om Odi naar beneden te krijgen. Omdat de kat werd aangevallen door kraaien zat er volgens de brandweer niks anders op dan de boom om te zagen. En let even op als je komend seizoen weer een balletje gaat trappen. Dat zeggen fysiotherapeuten. Door corona gingen veel trainingen en wedstrijden bij amateurclubs vorig seizoen niet door... Dus liggen blessures nu op de loer. Wat we veel zien is toch wel knieklachten natuurlijk bij voetballers. Hè, want veel draaien, keren, maar hè, enkel, ook enkeldistorties, uh, verzwikking van de enkel. We weten wel gewoon dat dat soort klachten vaker of sneller kunnen optreden als iemand niet fit is. Of als iemand uh, onder vermoeidheid uh, moet presteren. Ja, Die vermoeidheid bouwt zich sneller op na een hele tijd niks doen. Ik bouw de boel weer rustig op, zeggen fysiotherapeuten. Dan is de kans op blessures het kleinst. Heb ik het weer nog in het zuiden en zuidoosten? Hou je kans op buien met onweer. In de rest van het land klaart het op. Ook morgen weer buien, ook met onweer. Het wordt al 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vrieze van de ANWB. Verkeer uit met vertraging over de A7. Vanuit Herenveen naar Hoorn. Bij Den Hoever kom je in 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. In vertraging is een kwartier op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want tussen Beverwijk Oost en Knopend Rotterpolderplein staat 4 kilometer file door de werkzaamheden. Er is dus een ongeluk gebeurd op de ringweg van Amsterdam, de A10. Dat gebeurde bij Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer file daar met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 be moving on and singing that same old song yeah with me singing I En als we nou uh, elk uur van uh, Zandvoort op zaterdag... met goed nieuws kunnen beginnen, Albert Jan... Ja? dat is mooi, want we zitten natuurlijk uh, de Olympische Spelen te kijken. Nee. En wederom een prachtige prestatie van uh, Nederlands... tijdens de 4x400 meter uh, estafette mannen. Ja, niemand, ja. Had, niemand had het eigenlijk verwacht. Uh, bedoel, ik, ik hoorde het net niet... Het staat nog wel over Hassan tijdens het nieuws om, uh, om drie uur. Ja, die konden het niet meenemen, wij, maar wij, wij wel. Wij hebben uh, breaking news... Want de Nederlandse estafette mannen verrassen op, uh, met uh, olympisch zilver op de 4x400 meter. De Nederlandse mannenploeg heeft op de olympische spelen op de 4x400 meter estafette voor een verrassing gezorgd door zilver te pakken. Het kwartet, en dan wordt het wat ingewikkeld, Lee Marvin Bonavatia, Terence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Ram Angela moesten hun meerdere erkennen in de Verenigde Staten. In de serie liepen de mannen al een uh, Nederlands record van 2 59, 06 Het was voor het eerst dat de sprinters uh, onder de grens van de drie minuten doken. De Estefette-ploeg deed in aanloop naar de Spelen van Tokio al van zich spreken op twee internationale toernooien. Het team met Dobber, Bonavacia, Angela en Van Diepen veroverde in mei al goud op de WK Estefette vette in het stad Grosso. Uh, hetzelfde viertal greep in maart ook al het goud op de 4x400 meter... bij het EK indoor in het evenement in het Post Poolse toren. Dus uh, nou, toch heel verrassend. Uh, ja, een geweldige eindsprint van de vierde loper in, in die 4x400 meter. En uh, ja, verrassend zilver, maar geweldig. Als het in de herhaling komt, je moet het zeker even zien. Want die eindsprint was wel dermate imposant van 3 naar 2 dat, uh, dat het de moeite waard is om dat nog eens een keer terug te kijken. Goed, we zitten niet in Tokio, we zitten nee. in regenachtig Zandvoort. Regenachtig, en daar is het uh, hartstikke warm. Ja. En daar regent het uh, medailles voor Nederland, dus uh, dat is ook ja. helemaal niet erg. Nee, maakt niet uit als het maar regent. Goed, uh, wat gaan we het tweede uur doen? Nou, we hebben uh, meerdere uh, uh, berichten in het tweede uur. Waaronder een aantal evenementen die, uh, die noemenswaardig zijn in de aanloop van de Formule 1. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, dus een evenementagenda een beetje door het hele programma van de tweede uur door. Dus niet alleen om half vier, maar uh, ook daarna uh, wellicht nog wat bijdragers. Goed, euh, wat we sowieso gaan doen, we komen terug op de natuurbrug Zeepoort... die vorige week is geopend. En we hebben slecht nieuws voor hondeneigenaren in Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Wij hebben er weer zin in een uur lang Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Wij zijn erbij tot aan 5 uur vanmiddag. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee of kijk mee via de ZFM app. He's got the is listen En dat was First Choice en Dr. Love. The music is all yours on CFM. En zo dadelijk uiteraard weer meer informatie op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar ook voor de muziek kan je zeker bij ons zijn. We zijn er 24 uur per dag op radio, tv en internet. Met nu een gauw houden van Delegation. Hier is Where is the Love.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 om deze weer eens uh, terug te horen van Delegation en Where is the Love. Nou, het gaat als een uh, speer vanmiddag uh, bij uh, CFM uh, Albers-Jan. Ja, zeker. Ze ja. Speerwerpen. Ja, precies. Daarom. Ja, nee. Heel goed. En uh, jij hebt uh, ja, wat minder uh, goed uh, nieuws voor de hondenbezitters. Ja, maar oké. Okay, maar goed. Ik, zal, uh, ik, zal, ik laat het aan. Uh, ja, Laten we zeggen, voor hondeneigenaren is het minder goed bericht. Want hondeneigenaren in Zandvoort... Zijn namelijk onaangenaam verrast door het plaatsing van een hek in de buurt van een, geliefd van een geliefd uitlaatgebied. Vooral uitlaatservices komen daar vaak omdat er in de duinen niet veel plekken meer zijn waar ze me met meer dan drie honden mogen komen. Dit was de enige plek waar ik nog terecht kon zonder andere overlast te veroorzaken. Al dus Johannes die vanuit Haarlem een hondenuitlaatservice runt. Johannes is niet de enige die zich verbaast over het hek... aan het einde van de Keesomstraat... ter hoogte van het dierenasiel en golfbaan de Dunes. Het Schelpenpad loopt door het duin richting het circuit. In de buurt staan een aantal busjes van hondenuitlaatservices geparkeerd. Waarom hebben ze ineens dit ineens afgesloten? Waar moet ik nu dan heen met mijn honden? Vraagt een Zandvoortser zich, Zandvoortser zich af bij het hek. Ook in haar, auto zitten, in haar auto zitten de honden te wachten om uitgelaten te worden. Het hek blijkt geplaatst door de golfbaan De Dunes, zo legt eigenaar Nigel Lancaster uit. Het gebied behoort tot ons terrein. Er stond namelijk altijd al een hekwerk, maar je wilt niet weten hoe vaak dat en andere afrasteringen zijn vernield. Ik ben inmiddels ook al 30 uh, verboden toegangsborden kwijtgeraakt door vandalen. Vandaar nu dus een stevig hek. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen honden. We zijn de enige golfbaan in Nederland waar honden ook welkom zijn maar ik moet mijn gebied ook kunnen beschermen. Lancaster zegt dat het wandelpad naast de hondenuitlaatservice... ook vaak door racefans als sluiproute wordt gebruikt. Die proberen dan de races vanaf het duin te bekijken. Ook de hekken van het circuit worden dan regelmatig vernield, aldus Lancaster. Het afgesloten wandelpad zal in september mogelijk wel, tot, wel als toegangsweg dienen... voor toeschouwers van de Formule 1. Het circuit en de golfbaan zijn daarover nog in gesprek... Langs het pad zijn al wel witte vlaggenmasten geplaatst. Of het nu met de Formule 1 te maken heeft of met het beschermen van de golfbaan... hondenbezitters en uitlaatservices zijn niet blij met het nieuwe hekwerk. Ik kom hier al 40 jaar en vind het echt belachelijk dat er nu ineens zo'n hek staat. Mag iemand dit zomaar doen? Ze hebben langs het pad ook nog eens stukken duin weggegraven, al dus een zandvoortse... Nigel Lancaster zegt dat de afsluiting al weken geleden is aangekondigd... maar dat ook die bordjes bij het wandelpad spoorloos verdwenen zijn. Hij vertelt dat er werkzaamheden zijn geweest aan een duiker bij de golfbaan... een afvoer voor overtollig water. Die was verstopt, dus er moest onderhoud gepleegd worden. We hebben helemaal geen duin weggegraven. Een hondeneigenaresse van de omgevingsdienst Eimond ingeschakeld... om na te gaan of het hier allemaal wel volgens de regels is gegaan. De hondenuitlaatplaats bij het circuit blijft wel bereikbaar... maar via een andere route. Ik moet een half uur omlopen met de honden... Nu via, een ruiter, nu via een ruiter en fietspad. Dat vinden ruiters en fietsers ook niet prettig, al dus Johannes. Maar de Haarlemmer weet even niet zo snel... een alternatief voor zijn hondenuitlaatservice. Op veel plekken mag je met maximaal 300 honden komen... en zijn maar een beperkt aantal vergunningen voor een bepaald gebied. Alleen al in de regio Haarlem zijn er al 60 uitlaatservices... Dus dat is een lastig verhaal. Omdat het aantal hondenuitlaatservices in de regio zo explosief is gegroeid... wordt er mogelijk in Spaarnwoude een groot hondenuitlaatplaats aangelegd. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Overigens blijkt niet alleen hondeneigenaren de dupe te zijn van het nieuwe hek. Een meneer stapt weer teleurgesteld in zijn auto aan de Keesomstraat. Ik kwam hier altijd golfballetjes zoeken... Goed, nou, zelfs golfballetjeszoekers zijn teleurgesteld. Uh, ja, nou ja, heel veel mensen zijn uh, teleurgesteld. Ik wist trouwens helemaal niet dat uh, Zandvoort een uh, soort uh, uh, toevluchtsoord... voor uh, hondenuitlaatservices uh, uit, uh, uit Haarlem is uh, geworden. Ja. Dus en... dat is ook weer uh, nieuws uh, voor mij. Dus uh, blijkbaar kunnen ze in Haarlem niet terecht... en dan uh, gaan ze allemaal de hond uh, hier uitlaten. Ja, ja, dat is ook uh, slim natuurlijk, maar... Uh, ja, dan, dan moet je een half uur uh, omlopen, dat zei ook oh, nog iemand. Ja. zit ik te denken, nou dan zijn ze meteen heel goed uitgelaten ook, uh, denk ik. <laughs> Toch? Ja, ja, dat is waar. Ja. Dus nou, in ieder geval uh, over uh, de hekken uh, gesproken. Ook het uh, circuit is uh, de hekken uh, rondom het circuit uh, op dit moment aan het uh, verstevigen... Je hebt al een hekwerk, zeg maar. Als je bij de hoofdingang bent, links naast de hoofdingang, ja. staat een, een, een hoog hek. Daar markeert eigenlijk bij dat monument, weet je wel. Ja. Staat al een hoog hek, maar daar hebben ze nog een hek voor geplaatst. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de, de komst van de Formule 1. Tot zover dit bericht. Straks, uiteraard, weer meer. En dan hopelijk weer wat goed nieuws, Albert-Jan. Ja, hè, voor de beestjes, hè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 net op tv de wildering van de 4x400 meter estafette. Met een mooie zilveren medaille voor Nederland. En dan zie ik die mannen lekker bewegen op het zilveren honk. Precies op de maat van de muziek die we net draaiden... van David Ketter en Master KG en Shine Your Lights. Nou, we hebben goed nieuws voor de beestjes, albert Jan. Ja, ik zei het al in het eerste uur tijdens het Zandvoorts nieuws in het kort. Want vier jaar na de voltooiing is de natuurbrug Zeepoort...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 Even als een mogelijke babyboom onder de Hooglanders. In de kudde van Stad Bosbeers uh, ja, zitten stieren en in de, in de kudde van PBM niet. Um, dus, nou ja, vanaf nu is het mogelijk dat, uh, dat er ook voortplanting uh, plaatsvindt. Um, dus ja, dat, dat gaan we merken. Nou, Goed nieuws uh, in ieder geval voor uh, onder meer de Schotse Hooglanders. Ze kunnen nu uh, naar de overkant en even lekker snuffelen daar, uh, Albert-Jan. Ja. Even lekker snuffelen. Nou, Meerte Vonk van PWN is er uiteraard heel blij mee... dat na vier jaar de brug nu voor alle dieren geopend is. Dan hebben we het natuurlijk over de natuurbrug daar bij de Zeeweg. Die van de softporselein is volgens mij ook nog gedeeltelijk afgesloten. Maar mochten we daar nieuws over krijgen... hoor je het uiteraard ook op de Sanfordse Radio. Lekker blijven luisteren.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 Put your hands Mijn uh, inmiddels uh, ex-collega Ruud Jansen kon het altijd zo mooi zeggen. Als hij Starship uh, draaide, deze band uh, dus. Dan zei hij, nou ik ben helemaal niet zo fan van die muziek uit de jaren tachtig. Maar Starship, ja dat vind ik wel een hele goede band hoor. Nou mocht uh, Ruud uh, toch nog uh, aan het luisteren zijn. Tegenwoordig actief bij uh, Radio Beverwijk. Maar dan uh, was deze speciaal voor jou, joh. de Nothings Can Stap als Het is uh, even een half vier, tijd voor de evenementjes. Ja. En we beginnen met een, uh, uiteraard is het even bij het Zandvoorts Museum. Bedoel, we hebben daar natuurlijk uh, uh, het Puppup Museum, dat is in het raadhuis. Dat is op vrijdag, zaterdag en zondag geopend. We hebben natuurlijk uh, de ode aan het landschap, ook uh, vanuit het Zandvoorts Museum, zowel binnen als buiten. We hebben uh, de expositie van uh, meneer Paap, de, kleinste, de ene kleinste wereldburger, maar die kwam uit Zandvoort. Dus dat zijn de standaard evenementen die er sowieso zijn. En daarnaast is natuurlijk ook nog in augustus twee extra dagen ingepland voor de Hippie Boulevardmarkt. Kijk daarvoor even op www.hipandhappieevents.nl Hip, www.hipandhappieevents.nl En er komt een prachtige expositie in het Zandvoortsmuseum waar ik toch even bij stil wil staan. Want zoals jaarlijks presenteert het Zandvoortsmuseum een thema- tentoonstelling rondom de historische Grand Prix. Dus uh, laat staan de historische dan wel op de Grand Prix. Dit jaar wordt een beroemde zandvoort in de spotlights gezet... namelijk niemand anders dan Jan Lammers. Zoals veel jongetjes uit het dorp begon hij als mannetje van alles... op de slipschool van Rob Sloot te maken. Zijn talent achter het stuur werd al snel duidelijk. Jan Lammers boekte 40 jaar lang vele successen op circuits... over de gehele wereld. Sinds kort doet Jan als het als coureur wat rustiger aan... en dat is een mooi moment voor een terugblik. Een uitgebreid overzicht van Jans carrière is al reeds verschenen... in de biografie van een leven met 300 km per uur. Hieruit werd een selectie gemaakt van de mooiste foto's... die op groot formaat te zien zullen zijn in het museum... en op de buitenexpositie op het Zandvoortse boulevard. Daarnaast zijn in het museum vele tientallen van Jans' auto's te zien... op schaal uiteraard... van de simkaas van Rob Slotenmakers slipschal. Moest dat niet officieel zijn, Slotenmakers antislipschool. anti uh, Ja, volgens mij wel. Klopt. Maar, ja, ja. maar goed, in ieder geval... De staatsslipschal daarin bericht, begrijp Klopt. ik. Ja, ja. Uh, tot aan de Formule 1 en de Le Mans. In een mu museumwinkel is uiteraard het boek de biografie van, het, van een leven met 300 km per uur verkrijgbaar. Als mede de andere memorabilia rondom de Grand Prix. De expositie in het stand museum en op de boulevard loopt dit jaar van 20 augustus en 21 november. Het is natuurlijk een aanrader voor alle race-liefhebbers. Ik zeg, zou zeggen blijf luisteren want we hebben straks nog een heel mooi evenement. En dan hebben we het over het HDMZ Museum. Ja, jij had het net over uh, alle exposities uh, en uh, dingen in het uh, Zandvoortse museum. Heb ik even niet goed uh, opgelet. Had je ook de kinderkunstlijn uh, nog gemeld? Nee, dat mag jij doen. Dat is namelijk uh, vanaf 20 augustus ook in het uh, museum. Verleden jaar hebben de kinderen van de basisscholen uh, hier in Zandvoort... onder leiding van uh, onder meer Marianne Rebel... heel veel mooie tekeningen gemaakt... die allemaal te maken hebben met autosport en de Formule 1... En die tekeningen, ja, verleden jaar konden die niet uh, tentoongesteld worden vanwege uiteraard uh, corona. Maar dit jaar wel en vanaf 20 augustus uh, kan je zeg maar ook genieten van die mooie tekeningen. En het zijn echt hele mooie tekeningen gemaakt uh, door de kinderen van de basisscholen. Vanaf 20 augustus ook te zien in het Zandvoorts Museum. Deze gouden oude van Santana en Holdan. En van de gauwe oude gaan we naar een hele nieuwe plaat. Hij is net uitgekomen. Hij is echt gloedje en gloedje nieuw. Helene Fischer. Je weet wel, die dame, die Duitse dame... die uh, een aantal jaren geleden een hele grote hit uh, had... die is nu weer terug met een uh, nieuwe zomerplaat en die heeft ze samengemaakt met uh, Louis Fonsi. En uh, dat is weer uh, de man die uh, in 2017 een hit had met uh, Despacito. En uh, samen hebben ze een uh, nieuwe single uitgebracht. En die heet Vamos uh, a Marta. lang. En irgendwann zijn een vamos a bailar, meest kan in ogen Und wir tanzen erst ganz langsam, dann kommst du mir na. Fühlt sich an wie 1000 Grad. Zwischen uns nur Millimeter, ich hab keine Wahl. Ich folge dein Signal. Oh. Vamos a amarte, ya ja, cruzamos la raya oh, bueno. Ik wil weer die controle. Ik licht van de nacht Het is niet Ik kan niet meer wachten. Vamos a marten. Vamos a marten. déjame me je En daar heb je uiteraard helemaal gelijk in, uh, Albert-Jan. Het klinkt een beetje als uh, atemloos door die nacht. Ja, het lijkt De oude single inderdaad van uh, Helene Fischer. Ze is weer helemaal terug met een uh, nieuwe zomersingel. Het gaat ze zeker een hele grote eten worden. Waarschijnlijk ook bij onze oosterburen. Samen met uh, Louis Fonsi en uh, Bamos aan Marte, zo heette uh, deze nieuwe single. Hou hem in de gaten. Oh, dat ruimt, ruimt ook nog leuk. Hé, hey, we gaan naar het museum van het Sanfors Museum. Gaan we naar het HDMZ Museum. Ja, en toch nog even, we hadden het al eerder gemeld in, het, in dit programma... over uh, uh, ontwikkelingen in de aanloop naar de Formule 1. Maar een permanente uh, uh, uh, sim-ervaring kun je natuurlijk ook... dat hebben we uitgezonden, opdoen op het circuit. En dat is Race Square. En dat is, er staan een heleboel van die SIM-apparaten waar je dus zeven dagen in de week na de, Formule, na de Formule 1 open. 27 september. 27 september gaat het open. En dan kun je voor 29 euro een uur racen. Nou neem van mij aan dat een uur racen al best vermoeiend is. En, in, uh, en, en uh, daarnaast kunnen racefanaten ook de komende tijd ervaren hoe het is om in een Formule 1 coureur te zijn in Zandvoort zelf. Tot half september kan het publiek namelijk in het hdmz Museum Zandvoort... virtueel racen over het circuit van Zandvoort. Dit terwijl het echte circuit gesloten is... en wordt klaargemaakt voor het Dutch Grand Prix. Het was volgens museumdirecteur Marcel Elsjan uh, of Wipper... Uh, een uh, uitdaging om de beleving goed na te bootsen. Drie maanden geleden kwamen we op het idee... vertelde hij bij de opening onlangs. We wilden iets spectaculairs doen rondom de Formule 1. We hebben een expositie... Een 360 graden film en drie simulatoren. Naast de Zandvoortse racehelden Jan Lammers en Gijs Lennep... was ook de 17-jarige Colin Karuzani uit Aardenhout aanwezig bij de opening. En ook onze collega's van NHTV waren aanwezig en maakten de volgende reportage. Ik race eigenlijk al sinds 2015 in karting, het Nederlands kampioenschap. Toen twee jaar later Europese en Nederlands kampioenschap. En zo ben ik eigenlijk in de autosport terechtgekomen. gekomen. Colin Karazani was negen toen hij begon op de kartbaan. Inmiddels is hij al een paar jaar bezig met het grote speelgoed, zoals hij het zelf noemt. Een stap dichter bij zijn doel, maar ook veel harder werken. Karten werd zeg maar alles door je, door je ouders geregeld en je kon gewoon aankomen en lekker racen. Uh, nu ben ik echt wel elke dag uh, uren bezig met voorbereiden, partnering, uh, training in de gym, uh, uh, simtraining, allemaal dat soort dingen. Ja, is in eerste plaats via de kartsport begonnen. En heeft toen eigenlijk zijn weg via de, de, de, de autosport gevonden. Hij is goed onderweg. En in de autoracerij is het alleen zo: je kan kletsen wat je wil. Maar het gaat om de resultaten. En ik weet zeker dat hij binnenkort gewoon hier en daar het nodige ook weer gaat winnen. En dat hij op het podium te vinden gaat zijn. Maar de nieuwe Max Verstappen worden is niet de ambitie van deze jonge autocoureur. Formule 1 is uh, ja, zo'n andere tak van sport. Ik wil liever naar de GT-auto's. Uh, dus en dieuwens race, 24 uur voor Spa, 24 uur van de Mad, Daona, dat soort races. Je moet niet gaan denken dat, dat, dat als je niet wint in de Formule 1, dat je het dan niet gehaald hebt. Er zijn, in de autosport zijn er verschillende richtingen die je kunt kiezen. Hij heeft die route met de toewagens gekozen. Dus, dus ja, als dat goed gaat, kan dat voor een heel mooi leven zorgen. Dan ga je de hele wereld rond. Nee, in ieder geval heeft Jan Lammers mooie woorden voor Colin uit Aardhout. Dus uh, dat gaat uh, helemaal goed komen. En uh, één ding is zeker, uh, Albert-Jan. Hij heeft uh, ambitie genoeg, deze Colin. Klopt. Maar het was allemaal. Uh, uh, uh, deze documentaire, uh, deze reportage was gemaakt op de opening. Uh, nogmaals, van het HDMZ-museum. Want er staan drie simulatoren. Er is een 360-graden film uh, uh, te, te bewonderen. En het is echt een uh, aanrader om daar, daar ook naartoe te gaan. Niet, wellicht niet om te racen, maar het kan dan wel op zo'n sim. Over het Zandvoortse, Zandvoortse circuit. Maar de 300 graden film is ook echt absoluut een aanrader. Dankjewel en dank ook aan uh, NH Nieuws. Zij maakten uh, deze reportage. Straks uh, gaan we weer lekker door hoor. Zo uh, zijn we weer uh, lekker bezig. En gaan we als een speer? Of zijn ze al... Uh... Oh ja, ze zijn een nu. Hier is uh, Phil Fern en Galaxy. En What Do I Do? Remember how we danced so tight I could not let you go I know Wat wij doen, wij wachten gewoon heel braaf op het eh, echte zomerweer. Wel uh, alvast een klein beetje zomer bij je in huis gebracht met uh, Phil Fern en Galaxy. En wat doe I doen? Ik reed van de week door een straat die jou wel bekend is, Albert <laughs> van Spijkstraat. Ja. Ik reed daar op een snor scooter door de straat. En ik zag ineens dat heel veel inwoners daar een zwart-wit geblokte finishvlag van de racerij hadden opgehangen aan hun gevel. Ja, die, er was een oproep gedaan door Zandvoort Beyond om dat te doen, omdat er filmopnames zo zouden worden gemaakt maar daarnaast waren onze collega's van NHTV daar ook. Met, met, met nog slechts een maand te gaan en dat de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort plaats gaat vinden... meer dan 100.000 fans komen dan per fiets, bus en trein naar de kust. Als de coronamaatregelen het toelaten natuurlijk. De Valspijkstraat ligt tussen het station en het circuit en krijgt waarschijnlijk met ongekende drukte te maken. Hoe denken de bewoners daarover en is er überhaupt al sprake van Formule 1-koorts in de straat? Wie door de Van Spijkstraat wandelt, ziet links en rechts, zoals jij ook hebt ondervonden... veel zwart-wit geblokte aan de gevels hangen. Zo te zien zit het met de sfeer wel goed. Hier zijn ze nog aan het aftellen naar begin september. En het blijkt ook als je met wat bewoners praat. Natuurlijk is het ook nog even afwachten in welke vorm de race door mag gaan. Maar ze kijken uit naar de kolkende massa-fans... die over een maand vanaf het station door de Van Spijk zullen trekken. Onze collega's van NHS gingen nu al vast... want dan hoeven we straks met de drukte er niet he, naartoe. Gelijk hebben en maken de volgende reportage. Geloofelijk één deinende massa. Dat is wat de Zandvoortse van Spijkstraat te wachten staat. De straat ligt tussen het station en het circuit... dus hier wandelen straks duizenden Formule 1-fans op en neer. Als het allemaal door kan gaan natuurlijk. Precies over een maand is de race... Wat verwachten de bewoners straks voor hun deuren aan te treffen? Ja, nog een maandje spannend voor Zandvoort. Nou, veel drukte, dat denk ik zo en zo. Veel mensen die uh, gezellig heen en weer lopen. Uh, wat, de, wat gaat betekenen voor deze straat? Uh, de Kalfstraat in het kwadraat. En dan krijg je s morgens een, een meute mensen vanaf het station uh, die kant op. Dat gaat de hele tijd door. Als ik er ben ga ik lekker op balkonnetje zitten kijken. En dan s avonds uh, Een uur of vijf het zal het waarschijnlijk zes komt de hele muiter weer eh, terug. Laura van der Meijden is het meest enthousiast over de drukte straks in de straat. Ze heeft het vroeger ook bij andere grote races in Zandvoort meegemaakt. Dat kan, dat, dat kan ik wel vertellen, maar als je ziet dat de hele straat... Eén de massa is van mensen. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door. Daar moet je bij zijn. Ja, en dan komen ze terug. En dan zie je sommige mensen die hebben dan autobanden. Er wordt de straat afgesloten. Hoe weet u al iets erover? Uh, we hebben gehoord dat we alle auto's die hier staan... ergens anders naartoe moeten... Om een vrije doorgang te creëren, er zijn altijd van die mensen tussen die, dus een klap op de auto geven of ja. voor beschadiging of zo. Maar gaat u uw auto dan ook weghalen? Nee, want ik heb uh, uh, meestal hier staan. Ja. En nou ja, ik denk ik, ik zit toch buiten, dus ik zie het gauw genoeg. Ja, nee. mooie, mooie <lacht> reportage weer van uh, NH Nieuws. Ja, wat, wat mij opvalt aan die reputatie... eventjes een vraagje tussendoor. Er heeft eigenlijk helemaal niks met die racerij te, te maken. Maar Laura van der Meijden werd geïnterviewd. Dat ja. is een van jouw buurvrouwen, zeg maar, albert Jan. Ja, Maar ik, ik zie dus dat deze mevrouw... en dat is mij eigenlijk nooit opgevallen... als ik daar door Van Spijk heen rijd... Ja. dat ze eigenlijk best wel een grote voortuin heeft... daar aan ja, ja. de Van Spijkstraat. Ja, een grote, grote terras moet ik ze aan de voorkant, die mensen die beneden... Ja, ja echt best een behoorlijk terras. En een heleboel bewoners die beneden wonen, hebben bij die, want het originele terras is wat kleiner, daar hebben ze uitgebreid naar een groter terras. Dus die hebben een ruimte terras. Maar ik zou die mevrouw wel het advies willen geven om de auto toch maar weg te halen. Toch maar wel. Want anders kan, kan, Of weggeven. Dan weet je tenminste waar de auto blijft. Geef, ze geven er en toe een ram op... maar ik laat hem gewoon ja, lekker ja. staan. Nou, ja. Ik denk niet dat mevrouw van der Meijen dat, uh, dat gaat doen. En wat ze ook nog uh, zei is... Uh, dat, uh, dat, uh, dat ze altijd de mensen terug ziet lopen... met, uh, met uh, autobanden. Ik denk niet dat uh, mensen met, uh, straks... met de macht verstappen... Uh, Formule 1 band uh, terug gaan uh, naar huis... Uh, met de trein uh, door de rijksraad. Dat, ik, uh, ik, dat zie ik niet meer gebeuren. Ik, uh, ik, ik denk op de terugweg dat ze een heleboel bergbeklimmers tegenkomt. Je begrijpt wat ik ja, bedoel. Ja, dat, ja. ja. Dat is, wij wonen er nou ook al iets van... nou, kleine 20 jaar of iets meer dan 20 jaar. Maar we hebben heel wat bergbeklimmers gezien op de terugweg. Ja, hè? Ja, ja, ja het is een hele tocht. sport is het dan. Een hele tocht. <laughs> Oké, okay, nou, tot zover deze reportage. In dank aan NH-nieuws. De Kalverstraat in het kwadraat. Uh, ben je nog ja. voorbereid? Ik, ja, ja, zeker. Ga je ook een vlag ophangen, nee, trouwens? niet? Mijn, mijn, mijn oven. Nee, ik zit nog te wachten. Ik heb mijn aannemer gevraagd of hij dat wil doen. Maar... Ja, dat is toch een ja. jaartje of anderhalf of twee, twee geleden. Een jaar geleden, <laughs> ja. ja. Dat moet nog leuk In 2019 ja. was dat volgens mij. Nee, ja, sorry. Nou, oké. Okay. Tot zover dus over de Varspijksstraat. En we blijven het uiteraard volgen. Meer, meer straten zullen uiteraard ook versierd gaan worden... voor de Dutch GP, die echt aanstaande is. Hè? Het aftellen is begonnen minder dan een maand, Albert-Jan. Dus het komt nu echt razendsnel dichterbij. Ja, en de vorm blijft nog even. Ja, of het gaat volledig open of met wat, wat restricties. Maar ik hou... Begin augustus... Oh nee, wanneer, be 13, augustus, 13 augustus, gaat, augustus gaat Mark daar wat over. Ja. En dan Samen dan... met Hugo. Handje vasthouden en dan komen ze tot een oordeel. Dus, uh, dan horen we meer. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat aflopen. Wij gaan een nieuwe plaat draaien. De nieuwe Bruno Mars in Anderson Park.